Waar ben je? New York. Hoe gaat het? Prima. We schieten aardig Hoe op. Hoe gaat het met jou? Oh, fijn. Ik heb al een paar keer gebeld, Phil. Ja, dat kan kloppen. Ik, ik ben net in ons hotel. Ik heb vandaag twee wedstrijden gespeeld en moest daarna ook nog de pers te woord staan. Daarom kreeg je hem niet eerder te pakken. Ja, amuseert je wel, hè? Ja, dat was toch de afspraak. Moira, ik mis je. Nou, nog twee dagen, liefste. Dan gaan we erop af. We? Hoe doe je, wie dan? Jij en ik... Ik ga met je mee naar dat zesde contract. Ja, ja, nou daar praten we nog wel over, hè? Mijn besluit staat vast, Phil. Ik laat je niet alleen gaan. Je weet toch, het is hartstikke gevaarlijk. Ik ga met je mee, Phil. En basta. Trouwens, welke journalisten zou zo'n verhaal laten schieten? Dat wordt de reportage van de eeuw. Hey, vertel eens, hebben jullie wat ontdekt? Heel wat, Phil. Luister, ik heb gepraat met een oude dominee... die beweert de oorspronkelijke Bijbel te hebben... Ja. Daarin staan duidelijke verwijzingen naar een land midden in de Atlantische Oceaan. O oh ja? Dr. Canuerg heeft een oude Indiaanse legende gevonden, waarin naar een uiterst beschaafd ras verwezen wordt. Inspecteur Milton interviewde een oud-oorlogsvlieger, die in 1946 op dat gebied geland is. En, Phil? Ja? We hebben de hand kunnen leggen op het echte scheepsjournaal van Columbus. Die is daar ook een wal geweest. Ah. En heeft er geravitailleerd, Je weet wel, uh, fris water, verse groenten en zo. Ja, ja, ja, ja, ja. Je, hoe hebben ze dat in hemelsnaam al die eeuwigheid geheim kunnen houden? Goeie vraag. Milton, blij dat je er bent. Oh, uh, dit is de astronaut Neil Armstrong. Ja, het mannetje van de maan. Huh. Waar zou ik dat meer gehoord hebben? <laughs> Neem me niet kwalijk, Armstrong. Vertel eruit. Oh, Vrouw grapje. Dit is inspecteur Milton van de FBI. Ga zitten, inspecteur. Dank je. Dr. Canuer heeft me zojuist jullie wederwaardigheden verteld. En ik ben het met hem eens dat die hele zaak niet alleen vies is, maar ook zeer gevaarlijk dreigt te worden. Ik heb dus geen reden u iets te verzwijgen. Mooi. We dachten dat als er iemand dat zesde continent gezien moet hebben... ...dat dat wel een astronaut moet zijn. <laughs> ja, dan moet ik u beiden toch teleurstellen, heren. Ik heb het nooit gezien. Nooit echt gezien. En mijn collega's ook niet. Gewoon omdat het stuk land altijd, maar dan ook altijd onder de wolken zit. Tot die ontdekking waren wij ook al gekomen, meneer Armstrong. Misschien eh, zorgen de bewoners wel voor een uh, kunstmatig wolkendek. Ja, nou, daar pijn ze wel later wel eens over. Maar... Meneer Armstrong, deze foto. Dit is een infrarood van de aarde. Ja, genomen vanaf zo'n 100.000 kilometer. Ah, juist, ja. Maar het zesde continent staat er niet op. Een klein kind weet dat je met infrarood door elk wolkendek heen kunt kijken. Dus? Dus is dat een vervalsing, die foto. Klopt. Ja, u, u zegt dat zo kalm. Uh, zo oh, ja, waar moet ik me dan over opwinden? Mijn toenmalige chef zei dat over dat land in dat land Sozia niet gepraat mocht worden... ...en dat ze wat zouden doen aan foto's waar het op stond. En dat was dat. Beveel is beveel. Ja, we waren jong. We hadden een doel als eerst op de maan landen. En dan stel je geen moeilijke vragen, anders nemen ze een ander. We dachten dat het om een staatsgeheim ging. Ja, we kwamen wel meer aan de weten we nooit, ook nu nog niet, over gepraat wordt. Neem van ons aan dat dat zesde continent geen staatsgeheim is. Er wordt enorm mee gemanipuleerd. Het is volgens ons en... ...zoals gezegd, Armstrong... ...wij hebben daar de bewijzen voor. Het is volgens ons in handen van mensen... ...die er geen frisse ideeën op nahouden. Lui die door omkoping en bedreiging... ...overal hun pionnen hebben. Zelfs bij de FBI. Uh, uh, op bepaalde uitzonderingen na. Meneer Armstrong... ...als blijkt dat daar werkelijk gevaarlijke lui zitten... ...zou u dan alles wat u ons nu verteld hebt... ...voor het gerecht willen herhalen? Als blijkt dat daar gevaarlijke mensen zitten... ...ja... Waarom niet? En uh, als jullie bewijsmateriaal nodig hebben... ...ik heb nog een foto. Een infraroodfoto Die niet vervalst is. Wat zegt u Wat daar? Zegt u nu? Ik dacht wel dat u vroeg of laat nog eens te pas zou komen. Wacht even. <lacht> wat wij nodig hebben. Wat een bof, Milton. Wat een bof. Ja, als, als die foto werkelijk is... wat, uh, wat we er ons voor voorstellen... Ja, dan, dan moeten we die zo snel mogelijk in handen spelen van iemand... die we niet alleen volkomen kunnen vertrouwen... maar die ook nog ergens een hoge functie bekleedt... en ons wil en kan helpen. Ik weet zo iemand, Milton. De man is die... <coughs> ja, ik stel hem u ter beschikking onder voorwaarde dat u uiterst selectief te werk gaat bij het toon aan anderen. Daar kunt u op rekenen, meneer Armstrong. Ja. Daar. Daar is het. Het zesde continent. Ik had het wat groter voorgesteld. Het is half zo groot als Groenland, denk ik. Hoe is het mogelijk dat het daar... ...al die tijd rustig gelegen heeft. En dat zoveel mensen van het bestaan ervan afweten zonder... Zo, zoals gezegd, Milton... ...ik weet iemand die ons nu helpen kan... ...die ons kan rugsteunen, Uiterst betrouwbaar. Meneer Armstrong, onomkoopbaar. Captain Barrows. Nooit van gehoord. Dat kan. Het is een Engelsman. We hebben samen in het Midden-Oosten gediend. Lang geleden. Maar we hebben steeds contact onderhouden. Hij is nu een hele hoge piet bij de Britse geheime dienst... Gaat u akkoord, meneer Armstrong? Ik vertrouw op uw integriteit, dokter Canuet. Dank u. Als ik geluk heb en snel van deze luchthaven kan vertrekken... dan kan ik nog met hem praten... en toch terug zijn voor morgenavond als Phil zijn uh, afspraak met die mensen van het zesde continent heeft. Milton, probeer jij intussen... of je op het laboratorium van professor Hawks wat te weten kunt komen. Je weet nooit... Ja. Evie? Ja, meneer Barrows. Evie, breng ons thee en een stafkaart van de Atlantische Oceaan. En uh, voor de rest van de middag ben ik er niet. Voor niemand. Goed, meneer Barrows. Laten we alles nog eens op een rijtje zetten, ik kan u wel. Die lui op dat land ontvoeren sporten en wetenschapsmensen. En altijd van het blanke ras en van het mannelijk geslacht. Mm -hmm. Correct. Ze schuwen het gebruik van geweld... Ja, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze geen geweld zullen gebruiken als we ze in het nauw brengen. Die, die, die jonge man. Uh, eh, Phil. Tenzer, Phil Brandt. Juist, ja. Luister, die knaap mag zich wat mij betreft laten ontvoeren. Eigen verantwoordelijkheid. Maar ja. op één voorwaarde: dat hij ten alle tijden met jullie in contact kan komen. Uitstekend, maar hoe? Nou, we hebben hier een nieuwe zender-ontvanger in elkaar geprutst. Hier, waar? Is hier niks? Nee, dat moet ook. Kijk, hier, dit is hem. Dit ratje. je me nou. Tja, ja, kleiner kan het niet. Maar het werkt. En zelfs over grote afstand. Jullie kunnen een paar van me lenen. Ga hm. binnen. De thee, meneer Barrows. En de kaart. Uh, mooi, Yves. Uh, ja, zet maar neer. En geef mij die kaart maar. Kan ik verder nog iets voor u doen, meneer Barrows? Je vraagt dat met een bedoeling, Yvine. U zei dat u verder door niemand gestoord wil worden. Door niemand, nee. Ik heb verder niets te doen. <laughs> ik begrijp het. Ja, ga maar. Dank u, meneer Barrows. Tot morgen. Dag. Goedemiddag, meneer. Uh, goedemiddag. Mout? Suiker? Uh, ja, allerlei graag. Dank je, Barry. Zo. Nou, en bedankt nog voor die. Uh, voor die vratjes. Ja. Zeg maar. Uh, stel nou dat Phil een belangrijke ontdekking doet. of, uh, of in gevaar komt. En, en hij roept op. Wat dan? Je zoekt rugdekking. een soort. interventiemacht, hè? Die tussen beiden kan komen als er iets fout gaat. Ja. Precies. Je durft dat niet aan de Amerikanen te vragen. Hmm. Daar weet ik niet wie ik wel en wie ik niet kan vertrouwen. Dat is altijd de grote vraag kan u, hè? Overal. En vooral in ons werk. Uh, wijs me dat land is aan op kaart. Waar ligt het ongeveer? Uh, nou, eens ja, kijken. Hoor. Ja, zet de theepot erop. Dan krult hij niet dicht. Hmm. Zo. Nou, wel? Nou, het moet hier... Ja, hier. Hier ligt het. En het heeft ongeveer deze vorm. Werkelijk zo groot? Ja, het is bijna half zo groot als Groenland. Ja, eens even denken. Heb je. Heb je wat aan een vliegdekschip met wat straaljagers, helikopters, Zootje betrouwbare, goed getrainde kerels? Ja, nou, nou, geen grapjes, Barry. Het is een doodemptige zaak. Ik ben bloedserieus, vriend. Ik besef dat het hier om een zeer belangrijke zaak gaat... waar we als Britten aan mee moeten doen. We moeten ons nu eens niet afzijdig houden. Dat hebben we al te vaak gedaan. Als wij hiermee... Nou ja, dat is mijn zaak. Oh, dat zal wel... Huh. Een vliegdekschip aanbieden alsof het een koekje is. Ja, sorry hoor, maar dat is voor mij even wennen, Barry. Ik wist niet dat je zo hoog... Ik ben alleen verantwoordingsschuldig aan de PM... PM, Prime Minister. Je beseft wel, kan u, hè, dat ik hiermee wel mijn nek uitsteek. Het moet het wel waard zijn. Je bent nog niks veranderd, Barry. Jij durft nog steeds risico's te nemen. Dat moet je in dit vak, vriend. Laten we nu de details regelen. Ik denk dat dat beter lukt met een schutje goede oude schotsen. Oh, Voor mij niet, Barry. Ik drink niet en ik roog niet. Maar hier. Hier. Hier. Oh. En? Oh, wat een kreng is dat, zeg. Die, die assistente. Over oh. het werk van professor Hawks mogen we geen mededeling doen aan derde, juffrouw. Zeg, maar heb je oh. verteld dat Hawks ontvoerd is? Dat hij ergens naartoe is gebracht waar nog nooit iemand van terug is gekeerd? Hebt u die inlichtingen al aan in de politie gegeven, juffrouw? Oh, nee, dan zullen wij dat voor u doen als u niet gauw oproepelt. Wat een serpent. Oh. Zeg. Denk jij dat het werk van Hawks ons verder kan helpen om het geheim van dat zesde continent te ontsluieren? Ik denk dat niet. Doc denkt dat... En denk jij nu wat ik denk? Ik denk het wel. Dat kring heeft me goed nieuwsgierig gemaakt naar de dingen die daar in het laboratorium van Hawks gebeuren. Wij gaan hier vannacht inbreken. Denk je dat het werk van Hawks ons verder kan helpen... om het geheim van het zesde continent te ontslui, Ik denk dat niet alleen. Doc denkt dat... En denk ja. jij nu wat ik denk? Ik denk het wel. Die assistente heeft me goed nieuwsgierig gemaakt... naar de dingen die daar in het laboratorium van Hawks gebeuren. Wij gaan hier vannacht. Indrik. ...in een kantoortje naast de ingang. Van hem hebben we voorlopig geen last meer. Hoezo? Ik heb hem uitgeschakeld. Wat? Hoe? Een onschuldig tikje. Milton, als dat uitkomt dat jij als politie mag... Nou, niet kletsen. Over een half uurtje is die weer de oude. Kom, we moeten opschieten. Ja. Ik heb uh, meteen de alarminstallatie uitgeschakeld. Kom op. Ja, hoe? Gewoon door de ingang. En dan iemand in de armen lopen. Oh, pardon mevrouw meneer, was u hier nog? Ja, we willen even een kijkje nemen in het laboratorium van professor Hawks. Kom wat. Kunt u ja. weggaan! Ja. ja, niet zo hoog. Je ja, gaat aan mijn nek hangen. Ja. En trek je op. Trek je op. Ja. Ja, zo. Prima. Wat zie je? Een keurig toilet. Vrij rood. Juist. Yes. Als je het raampje van de haak doet, zie je dan kans om binnen te klimmen. Ja, makkelijk. Nou, doe dat dan. En jij dan. Vre Ik ga niet alleen. Ik kom achter je aan. Hoe wil je dat doen? En dicht op. Schiet nou op. Een ja. auto. Die, die, die kan ons hier niet zien vanaf de weg. Hier, klim nou naar binnen. Ja. Ik ben het. Ja. Het, he. ja. Wat doe je dat handig? Je lijkt wel een aap. Die deur daar, die moeten we hebben. Waarom? Waarom? Om naar achter te kijken. Ja, maar waarom juist? Die weet ik niet. Zeg maar gevoel. Nou, niks zeggen. Ik trek je wel mee naar binnen. We tekenen dat weer. Dat was wat? Wat de dokter zei. Professor Hawkes is aan het experimenteren met klonen. Uit celstructuren nieuwe identieke levende wezens maken. Dit moet een hondje worden naar het beeld van een ander. Een getrouwe kopie. Uh -huh. Kijk. Zijn voorpoten zijn al perfect. Maar de rest... oh, om rest krijg zo'n rot gevoel in mijn maag. Ik word er misselijk van. Daar hebben we nu geen tijd voor, hè? Huh? Jongen. Hele rijen met glazen bakken. Hier, kijk. Kijk hier. Hier. Hier is die. Uh, aan de gang met de ratten. En hier. Dat moet een poes worden. En hier, hier. Een aapje. Prachtig, is die, die is al ver. Zweek niet dat die straks erop gaat zitten. Wilde, we moeten hier weg. En snel. Nee, nee, nee, nee, nee, nog even verder dat kijken. aapje, Mildred. Dat kan geen kwaad. Nee. Doen. ...zullen zijn ontwikkeling nauwkeurig bijhouden. Dat betekent dat er ieder moment hier iemand binnen kan komen... ...om te kijken hoe ver het is. Hm. We moeten snel weg. Nee, nee, nee. Eerst nog even kijken. Even kijken wat er achter die Laten zware deur is. Laten we gaan, Milton, voor het te laat is. Als die met een aap al zo ver is... ...dan zou het me niks verbazen als... Wat? Jij denkt dat hij ook al met mensen bezig is? Dat denk ik, ja. Oh, zo zou best kunnen En denk jij dat dat achter die deur zit? Ja... Mijn gevoel weer, voilà. maar. Op slot? Ja. Wat nou? Ja. Probeer open te maken. Het is een combinatieslot. Kan jij dat? Nou oh, oh, ja, die zak daar eens vast. Ja? was. Ja. Hier op schermen. Ja, zie je? ja zo. Ja, houd hem zo. Ja. Sorry. Wat denk je? Kun je hem open krijgen? Ik heb als politieman veel geleerd van brandkastenkragers. Ja. Bij ons zeggen ze met dieven. Vang je dieven. Oh, dank je. Ja, pardon, ik bedoelde daar niets mee. Ja, nou, nou, zeg ik Dus ik heb al Hebben. Oh, hier heb je de zaklantaarn. Ga jij maar eerst. Kom mee. Oh, mijn hemel. Wat heb ik je gezegd? Oh, laten we hier gauw weggaan gaan. We weten nou wat we moeten weten. Kijk, hier is Oh, Dat wordt een bal. Ja, bijna ja, Hier, Nog geen haar, nog geen vingers, nog geen tenen. Kijk eens neer, laten we nou nee, nee, Nee, nee, nog heel even. Ik wil ze allemaal even bekijken. Zie je dit gezicht? Wie is dat? Verrek, dat is het is ongelooflijk. Kennedy. Robert Kennedy. Professor Hawks heeft een stukje, een heel klein stukje van Robert Kennedy's lichaam te pakken, weten te krijgen. Weet jij wat dit betekent? Ja. Dat Hawks, iedereen kan doen, dat leven. Dat is monsterachtig, Dat is... Ik kan geen woorden voor vinden. We moeten de hele woel hier opblazen. Waarom? In de brand Waarom? Als deze ontdekking, als deze wetenschap in verkeerde handen valt, besef je dan wat dit betekent. Maar. Als deze wetenschap in goede handen blijft, weet je wat dat betekent? Denk eens aan de geneeskunde. Dit hier is alweer verkeerde handen. Professor Hawks is verdwenen. Waarschijnlijk ontvoerde die mensen van het de continent. Ja. Kom op, ik heb het al gezien hier. Kom op. Dit is niet het geschikte moment om te gaan filosoferen. Ja. Laten we maar een nauwkeurig rapport uitbrengen aan. Handen omhoog allebei. Je nou van je het is dezelfde dame van vanmiddag, agent. Ik dacht wel dat ze wat in haar schild voerde. We kunnen het allemaal uitleggen, agent. Mevrouw da, assistente van professor Hawks, heeft echter heel wat meer uit te leggen. Dat oh. beslis ik wel. Hebben jullie die nachtwaker een dreun van zijn kop gegeven? Ja, dat heb ik, ja. Jongen. Dank u. Inbraak met geweldpleging dus. Als je de moeite zou nemen om even een kijkje achter deze zware deur te nemen. dan zou je wel anders praten, agent. Daar heb ik geen behoefte aan. Mag ik jullie bijtjes verzoeken met de handjes keurig in de nek... ...voor me uit te lopen naar de wagen buiten? Zo, doe maar. Nog een eh, moment, agent. Mag ik je eerst eens wat laten zien? Wat dan wel? Mijn identiteitskaart. Wat voor... Waar heb je die? In mijn binnenzak. Mag ik die even pakken? Als je het langzaam doet. Eén hand omhoog houden. En geen gekkigheden. Ik heb je onderschot en ik vuur als je een onverwachte beweging maakt. Ja. Hier, je Alsjeblieft. Inspecteur Milton. FBI? Om je te dienen. Dat is waanzin, agent. Een inspecteur van de FBI breekt niet in en slaat geen nachtwaker buiten westen. Die kaart is vals. Nou, uh, met die lui weet je het nooit. Die hebben wel eens, uh, een, nou ja, laat ik maar zeggen... een andere kijk op de uitoefening van hun plicht dan wij van de straatdienst. Goed gezien, agent. Dit inbraakje maakt deel uit van een heel speciale missie. Oh, Juist. Wij zouden nooit ingebroken hebben als mevrouw ons vanmiddag had laten zien wat we wilden zien. Ze is vanmiddag inderdaad bij me geweest om naar de resultaten van de proefnemingen van professor Hawks te vragen. Maar aangezien professor Hawks altijd op de meeste strikte geheimhouding heeft aangedrongen... heb ik geweigerd haar ook maar enige informatie te geven. Dat kunnen we ons nu voorstellen. Ja, wat daar achter die stalen deur gebeurt is iets wat in strijd met de wet... om het zacht uit te drukken. Hawks. Wacht eens even. Hawks. Is dat die geleerde die al een paar dagen spoorloos is? Ja. ja. Het gaat me ver boven met pet, mensen. Dat is een zaak die ze op het bureau maar uit moeten zoeken. Als u mij niet in de maling neemt, inspecteur Milton, dan kan u daar niks op tegen hebben. Wilt u me dus maar voorgaan en hou die handjes voorlopig maar in de nek. Ik speel liever op safe, inspecteur. Dat kunt u me niet kwalijk nemen. Hij, Phil. Zeg, ben jij alleen? Ja, ja, Blijf u te zien. W waar bent u geweest en waar zijn de anderen? Ik, ik, ben in Londen geweest. Londen? Ja, wist je dat niet? Nee, gisteren heen, vandaag terug. Heeft Milton jou niks verteld? Nee, die heb ik sinds onze afspraak niet meer gezien. Ga jij nou maar vier dagen de mooie jongens spelen, was mijn opdracht, ja. weet u nog? Ja. Weet je wat ik denk? Nee, dat ik mooi op een zijspoor gerangeerd ben. Ach, onzin. Heeft Moira je dan niks verteld? Die? Die heb ik twee dagen geleden voor het laatst aan de telefoon gehad. Zat ze in New York? ik nou, kwam trouwens erg enthousiast, had belangrijke dingen gehoord. Ze wilde per se mee naar dat zesde continent. Is ze nog met Milton naar dat uh, laboratorium van professor Hawks geweest? Weet ik veel, mij wordt immers niks verteld. Het lijkt wel of ik plotseling niet meer te vertrouwen ben, of of ik er niet meer bij hoor. Ach, onzin, veel. Jij moest onze activiteiten camoufleren. Ja. ja, ik denk dat we het allemaal zo druk hebben gehad. Zoveel in zo'n korte tijd moesten doen, dat we gewoon geen tijd gehad hebben om je bij te praten. Ik ook niet... Ik had elke minuut nodig om de boel rond te krijgen en op tijd hier te zijn. Mooi en Milton zullen ze wel komen. Ja, dan moeten ze wel opschieten, hè. Over een paar uur moeten we hier weg, willen we om precies middernacht op de kade in Atlantic City staan. Nou, dat weten ze toch? Ja, maak je nou maar geen zorgen. Ben je nou blij dat we zoveel bereikt hebben? Wat dan? Wij hebben met een astronaut gepraat, om... Ja, ja, wacht maar, even, wacht maar even, wie zijn wij? Milton en ik, wij hebben ah. met Armstrong gepraat. Armstrong? De... de Armstrong? De Armstrong, Neil Armstrong. De man die in 69 naar de Maan is geweest. Ja, die, die heeft ons een infraroodfoto ter beschikking gesteld. Waar het zesde continent duidelijk op te zien is. Oh ja, werkelijk? Ja. Eens kijken. Meester, ik, ik heb hem veilig opgeborgen. Maar laat me nou eerst mijn verhaal vertellen. Wat goed. Wat voor bestie, dat is. Een En Onbebreek bewijsdop. me nou toch niet telkens. Natuurlijk is die foto een duidelijk bewijs dat het zesde continent bestaat. Ja. Daarom ben ik er gisteren als de donder mee naar Engeland gevlogen. Intussen zouden Moira en Milton op het laboratorium van professor Hawks gaan... Wacht, waarom nou naar Engeland? Ja, dat zou ik je vertellen, ongeduld. Man, wat, wat ben je nou toch nerveus? Zo ken ik je helemaal niet. Ik maak me zorgen om oh Moira. Die had toch al lang hier moeten zijn? Zeur nou toch niet, jongen. En luister nou toch eens. Ik ging naar Engeland omdat ik iemand moest pakken... die zo'n hoge functie heeft, dat die in staat is ons te helpen. Wie is hier in de States dan niemand. Weet jij wie hier wel en wie niet te vertrouwen is? Nee, zo langzamerhand is hier... Nou eh... dan. Perry... Sorry hoor, uh, Barrows is een oude vriend van me uit mijn dienstrijd. Ik wist dat hij een hoge post heeft bij de Britse geheime dienst. Dat hij zo hoog zat? Nee, dat wist ik niet. Hoe hoog? Hij stelt ons een vliegdekschip, wat straaljagers, en helikopters ter beschikking en, zoals hij dat zelf uitdrukte, een zootje betrouwbare en goed getrainde keres. Ja, dat zal wel. Zo waar als ik hier zit veel. Dokter, we gaan toch geen oorlog voeren? Oh, dat, nee. nee, natuurlijk niet. Jij en Moira gaan naar het zesde continent met dit ergens op je lichaam. Dit. Die pukkel. Een vrat noemde Barrows het. Ja, Wat moet ik daarmee? Dat is een zendontvanginstallatie. De kleinste ooit gemaakt. Dat is niet waar. Maar met zo'n groot bereik dat je contact kunt onderhouden met ons op het vliegdekschip. En dat gaat zo dicht bij het zesde continent liggen... dat we nog net buiten het bereik van hun radar blijven... maar je hoeft maar te kikken en we zijn bij je. Fantastisch. ...beneden gaan, dok naar het restaurant? Dat heeft geen enkele zin, Phil. Moira hoort bij de receptie direct dat je op je kamer zit. We hebben nog maar een kwartier. Ja, dat weet ik. Maar dat kwartier maken we niet langer... ...door als maar heen en weer te rennen. Waar kan die mij toch zitten? En waar blijft Milton? Ben je klaar om te vertrekken? Alang. al lang. Dan moet ik al zonder Moira gaan. Desnoods. In ieder geval moet er iemand precies... ...om middernacht in Atlantic City zijn. Ik Doc, zit de tv even. Phil Brandt? Moira, waar zit je? Ja, vlakbij. Bij de uitgang van de parkeergarage. Ik durf het hotel niet in. Ga gewoon naar beneden. Rij naar buiten, dan spring ik bij de slagboom erin. Waarom? Dat vertel ik je straks wel. Doe nog maar wat ik zeg, zo gauw mogelijk. De politie zit achter me. De politie? Waar is Milton? Gearresteerd. Snel, stil. Moira... Hawks is met zijn experimenten al veel verder dan wij hebben durven denken, Doc. Eerst zagen we ratten. Een berg aan de staat van uh, constructie, zal ik maar zeggen. Toen een aap. En, en toen achter een grote stalen deur mensen. In, in, in, in oprichting, uh, uh -huh. uh, hoe, hoe moet je dat zeggen? In uh, opbouw. Huh? Oh, God, waar zal dat allemaal toe leiden? Hebben we hebben nu geen tijd om te filosoferen, Doc. Ja, dat zijn Milton ook. In dat hete laboratorium. En toen werden wij gearresteerd. Door wie? Door een agent van de straat. Milton liet zijn fbi pas zien, die idioot. Toen raakte die man natuurlijk helemaal in paniek en bracht ons naar het dichtbijzijnde bureau. Daar lieten ze ons uren wachten. Nou, en toen werden we geboeid alsof we de grootste misdadigers waren naar een ander bureau gebracht. Ook daar moesten we weer uren wachten. En toen haalden ze Milton voor een verhoor. Weer uren. En later nog eens... En omdat alle aandacht op hem gericht was en ik alleen maar suf van de slaap op een stoel hing... ...hebben ze niet op mij gelet. En toen ik het uur van ons vertrek zag naderen nou, ben ik gewoon naar het toilet gewandeld. En daarna de trap af naar buiten. Ja, een jonge agent deed netjes de buitendeur voor mij open. Ik sprong in een taxi, liet me naar het hotel brengen... ...stapte ja. op de hoek van de straat uit en belde jou. Ja, af. Ja, ja. Nog net op tijd om samen gezellig naar Atlantic City te rijden. Ja, nou, dit alles wil je nog steeds mee? Ja, nou helemaal. Nou, wat ik bij Rox gezien heb. Zeg, beste mensen. Het lijkt me niet verstandig dat ik al te dicht bij de kade in Atlantic City uit ga stappen. Hè? Mm -hmm. Nee, zet mij straks maar af midden in de stad bij een taxistandplaats. Ah. Jouw reservesleutel heb ik veel. Ik zorg wel voor je wagen. Ah, fijn. Zeg, dat kaartje dat we van die ruimtefoto gemaakt hebben, dat heb je toch? Dus. Ja, ja, ja. In mijn vroeging. En uh, die wrap voor Moira, heb je die ergens? Wat, mm -hmm. wat? Ja, dat vertel ik je straks ook. En die heb, heb ik. toch? Nou, dan blijft er voor mij weinig anders over dan een tukje te doen. Het duurt minstens nog een uur voordat we in Atlantic City zijn. Wie kan er nu slapen? Straks stappen we in een boot met een gereconstrueerd mensdokter. Een kopie van inspecteur Milton. Een valse Milton. In dubbele zin. Hij is niet echt en hij is tot alles in staat. Is al? Ja, wat dan, Phil? Een grotere boot. Ja, waar? Hij voert geen lichten. is knap gevaarlijk zeggen, zo'n nacht zonder een man. Ik zie geen bars. Hier, neem een kijker. Uh -huh. Infrarood, weet je nog? Maakt van een nacht een dag. Ja. Zie je die boot, Milton? Ja, voor de kijker. Voert geen lichten? Zie ik. Is verrekt gevaarlijk, hè? Ik wist dat hij hier zou liggen. Vrienden van me. Hoezo? Jij dacht toch niet dat we met dit bootje naar het zesde die zouden varen, hè? wel? Vrienden van hem een grotere boot versierd. We gaan zo aan boord. Phil. Phil, het is dezelfde boot die ons al eerder opgepikt heeft. Geef het eens. Het zou me niks verbazen als... Als wat? Ja hoor. Daar is hij. Hier, hier, kijk nog eens. Richt op de deur van de stuurhut. Herken je dat silhouet? Schipper Jurgensen... Heel goed. We zijn weer thuis. Wat je thuis noemt. We lopen recht in de val. Dat is toch de bedoeling, Phil? Valt het mee, Phil? Ja. Eigenlijk wel. Had je dit land anders voorgesteld? Ja, ja. Uh... Ach, zeg toch Saskia. Doe hij die reën hier. Oké, okay, Saskia. Slaapt je begeleidst nog? Ja, ze had een paar vermoeiende dagen achter de rug. Mm -hmm. Te verrukkelijk vrouwtje, Phil. Dank je. Nou, kom maar. Wat bedoel je? Met je vragen. Kan dat? Ik bedoel, uh, zal je die ook beantwoorden? Oh, dat is mijn taak. Ja, wat is jouw taak hier? Externe betrekkingen op de afdeling Public Relations. Om het in Amerikaanse begrippen te vertalen. Ah, vandaar dat Schipper Jurgensen met jou contact zocht. Ik dacht dat jij hier de grote baas was. Nee, nee, nee, Phil. slechts is een radertje in het geheel. Ik onderhoud contact met de buitenwereld. Als een soort uh, lokvogel. Mm, dat klinkt niet aardig, Phil. Jouw taak is dus... Om... Mensen ontvangen en hun vragen beantwoorden. Alle vragen? Ja, waarom niet? Ja, inderdaad, waarom niet? Ik kan hier toch niet weg, tenslotte. Je zou niet weg willen. Waarom wie is je daar nou niet zo zeker van? Ben ik wel, als je onze geschiedenis hoort. Onze? Ik ben eenhummer geworden, Phil. Vrijwillig? Ja, nu wel. Ik ben spuugzat van Hollywood... Jij zult straks ook een van ons willen worden, Phil. Mogelijk. Zeg, zullen we in dat prieeltje gaan zitten? Ja, mijn best. Ah. Een dorst? Ja. Een glaasje wijn? Ligt dat hier zomaar voor het grijpen? Mm -hmm. Dat is voor iedereen meer dan genoeg. Oude aankomst. Korst. Mm. Mm. En? Ja, fris, zacht, lekker. <laughs> Wij zijn een heel oud volk, Wil. Wij hadden een hoge beschaving toen de rest van de wereld nog in berenvelden liep. Sporen van die beschaving zijn nog terug te vinden in jullie Bijbel, in jullie legendes. Euh... <laughs> ja, ik zal maar jullie zeggen, voor de duidelijkheid. Hè? Een van jullie, een zekere. van Deneken. kwam heel dicht bij de waarheid. Hij maakte echter één grote fout, veel. Hij lokaliseerde ons in de ruimte. terwijl we, om zo te zeggen, op steenworp afstand zaten. Per? Een heel oud volk zei. dat het kwaad al had overwonnen waar een beschaving gewoonlijk aan ten onder gaat. Geweld, decadentie, armoe. om maar wat te noemen. En toen maakten we een blunder. Hoezo? Wij gaven jullie het zaad van onze beschaving. We leerden de oude Egyptenaren het schrift. We gaven jouw voorhistorische voorouders het vuur. We schonken jullie het wiel, maar jullie maakten er in korte tijd een rotzooi van. Alles wat we je gaven werd voor geweld, voor macht gebruikt. En toen we onze vergissing beseften was het te laat. Konden we de boel niet meer terugdraaien. Jullie begonnen elkaar en de wereld en de bliksem te helpen. Elkaar is voor ons niet erg, maar de wereld... Op die wereld moeten wij ook leven, Phil. Vervel ik je? Mm, integendeel. Maar waarom ontvoeren jullie... Waarom slepen jullie allerlei topsporters en geleerden hier naartoe? Zo'n 300 jaar geleden waren we aan het experimenteren met atoomenergie. Toen al, zag je? Mm -hmm. En een van die experimenten... Tja, we zijn ook maar mensen, Phil. Een van die experimenten liep uit de hand... Een ramp. Hoe? Groot. Ik bedoel, vergelijkbaar met Hiroshima. Oh, erg veel erger. Ons genetisch materiaal ging naar de bliksem. En vanaf die tijd werden er bij ons alleen nog maar meisjes geboren. Ah, dus jullie haalden mannen. Blanke, sterke mannen op, om als fokstieren te dienen. Eh, kwestie van overleven, Phil. Maar niet alleen daarvoor. Wat denk je dat er zal gebeuren als de rest van de wereld te weten komt dat hier een land ligt waar alleen vrouwen wonen? Nou... Dat zal me wel een hardloopwedstrijd worden, wie het eerst komt. Juist. Wel, en tot voor kort was het niet moeilijk ons bestaan verborgen te houden...